Het podium wordt vanavond voor jou een beetje verzorgd, want dit is Play It Loud live. Ja, welkom terug Wel weer het tweede uur van deze tiende aflevering van Play It Loud Live. Het programma dat speciaal is gewijd aan de muzikant en band achter onze favoriete muziek. En met onze biografische interviews praat ik met de muzikant over zijn of haar carrière. Hoe het allemaal begon, de achtergrond van de muziek, inspiratie, invloeden... en draai ik tussen de gesprekken door uiteraard ook een selectiemuziek. Fijn en bedankt dat jullie met ons het tweede uur zijn ingegaan. Hier gaat een lekker biertje open. Mocht je net pas hebben ingeschakeld, ik zit hier vanavond dus... met de driekoppige trash metal formatie Chaos Unleashed uit het Westfriese... Hoorn en ik praat met de mannen over hun debuutalbum, I Am Chaos... dat op 23 augustus digitaal en fysiek is verschenen. Het eerste uur hadden we het al uitgebreid gehad over het ontstaan van de band... de invloeden en inspiratie achter hun agressieve no-nonsense... in-your-face trash metal. Nou, dat klinkt ook echt zo. En dat hij geïnspireerd is door de Duitse trash bands Destruction, Sodom en Creator. Mannen, nogmaals ontzettend bedankt voor jullie komst... en bereidheid hierover met mij te praten vanavond. Uh, Dank je yes. dat je ons hier hebt. Ja, nee, graag gedaan, uiteraard. <laughs> uh, dit uur uh, draai ik de andere helft van jullie debuutalbum, I am Chaos, en ga ik dieper in op het Opnameproces, de nog te draaien nummers en jullie shows. Waaronder jullie eigen feestje, Ahoy, Tuitje, Hoorn. Vorige week zaterdag 9 november, dat helaas uh, afgelo afgelopen is in een drama. Helaas voor jou, uh, Mark. Nou, ook tijdens het optreden hoor. Ook tijdens het ja, ja, was ook <laughs> een drama, ja. ja. Weet er niet beter op. Weet er niet beter op, nee. Ah, drama, drama. Nou ja. Het was best oké. Okay. Uh, ja, uh, ja, voorafgaand was het misschien oké. Okay, het was heel goed optreden. Ja, tot dat uh, moment. Okay. Ja. Daarover straks uiteraard meer. Maar uh, eerst worden we natuurlijk uh, net de tweede uuropener, de zesde track Death or From Above. Uh, een van jullie favorieten ook, of dat niet? Ja, ja, ja, ja. Achteraf gezien was, is dat misschien ook wel een favoriet nummertje van mij. Maar ja, er zit gewoon een bepaalde flow in dat nummer. Ja, en uh, zeker met die dubbele bass. Ja. Nou, uh, ja, ook wel lekker op tempo. Lekker ja. snel ook weer. Dus uh, ja. het echt uh, duidelijk de creator invloeden hierin terug ook, vind ik. Ja, ja, nou. ja. Uh, hij is, is zeker wel de top drie. Oké, okay, top. en ja, nou, Hoe zou je het nummer het beste kunnen omschrijven qua tekstinhoud? Oh ja, oorlog. Het ja, gaat oorlog, over oorlog. oorlog, oorlog. Oh, ja. nou, over, over hoe je uh, met uh, bommen die vastzitten aan drones... Uh, dus zeg maar uh, je tegenstander kan uitschakelen. Oké. Okay. Um, ja, dat is een thema waar we eigenlijk niet zo heel veel mee doen. Nee. Dat zal, uh, <lacht> <lacht> dat zal, uh, we hebben eigenlijk maar twee nummers die over oorlog gaan. Ja. Uh, deze en uh, Mutually restored, Short Destruction. Uh -huh. En uh, uh, ja, het is, uh, het is gewoon een... Uh, een, een, een het is wel grappig. Dit is wel ook het nummer waar het publiek ook wel vaak heel erg goed op gaat. Ja, dat was ja, mijn vraag eigenlijk ja, nog in het eerste ja, ja. uur. Maar ja, daar hadden we even ik. geen tijd meer voor. Jij nee, uh, uh, uh, vond mij wel goed avond. avond. Ja, ja. <laughs> ja. Jeetje. Zo. Ja, ben ja, ja, ja. wil je ook meedoen in het programma. Ik doe nog mee in het programma ja, programma. ja, nee maar ik bedoel uh, wekelijks. Uh. Oh, nee, nee, nee, nee, <laughs> dan ben je welkom. Oké, dus daar gaat het publiek ook goed op. Oké, helemaal top. Jullie album is opgenomen, gemixt en gemasterd... in de befaamde Tone recording studios... door Erwin Hermsen. Je noemde hem al in het eerste uur, Mark. Veel metal zijn jullie al voor geweest. Hoe was het om met, uh, met hem te werken? Ja, hij is een uh, hele eigenzinnige, excentrieke persoonlijke... Erwin is echt een toppertje. Ja. Nee, Erwin, voor ja. nee, er oh, als je luistert, uh, gauwe gozer. Ja. Nee, we hebben uh, in principe het opnameproces ging als volgt. We zijn mm -hmm. uh, uh, op zich... Uh, ...hadden we wel het idee dat we een hele hoop zelf konden. Alleen er zijn een aantal dingen die moet je gewoon echt wel uitbesteden... Ah, ...als je wil dat uh, het goed ja. klinkt. Mm -hmm. En drums was daar één van. Uh, dus we zijn uh, in de zoektocht naar studio's uh, uiteindelijk bij Airwind terechtgekomen. Ja. Omdat wat hij aan producties heeft gemaakt tot nu toe... Dat, ...daar waren we gewoon best wel over te spreken. Ja. Um, en we hebben hem gevraagd of hij dat uh, uh, wilde doen. En uh, nou, ja, hij had uh, uh, daar zeker oren naar. Okay. Um, en wij hebben voorgesteld om de drums bij hem op te nemen en ja. vervolgens de rest van het opnameproces bij Mark thuis te doen. Mm -hmm. Dus alle gitaren, bas, uh, solo's, zang, achtergrondzang is allemaal bij Mark gedaan. Okay. En vervolgens hebben we dat allemaal weer terug naar Erwin gestuurd. De blogfluit. Oh, die moeten ja, we nog horen. Ja, die zijn uiteindelijk niet op de plaat gekomen. Nee, die is niet op de plaat ja, uh, Nee, die nee, hebben heel loven, veel ja. uren Ja, echt niet op de plaat. Ik denk dat ik daar wel een week op... Uh, uh, op geoefend heb. Op hè? Ja, dat is volgens uh, mij tijd, tijd geweest is. Sorry? Op mijn blogfluit. Okay. Ja, zeker. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Die heb ik ook uh, op hele bijzondere plekken <laughs> gehad. En uiteindelijk... Uh, uh, het punt is dat... Uh, uh, <laughs> toen alles uiteindelijk opgenomen was... heeft Mark het naar Erin teruggestuurd. En Erwin heeft er vervolgens uh, uh, het, het mixen en het masteren ook gedaan. Ja. Um, en we hebben, wat dat betreft, uh, um, hebben we tegen hem gezegd: Nou, weet je, we staan open voor je input. Dus als jij een goede idee hebt, uh, laat het vooral weten. Ja. Um, en ik denk dat de samenwerking met Erwin, wat dat betreft, gewoon uh, uh, oh. heel erg bevredigend geweest is. Want we hebben gewoon een hele toffe platen aan overgehaald. Zeker weten, ja. ja. En uh, dus ook voor toekomstige opnames... Uh, zullen je we weer van zijn... Uh, nee, zeker maken. Nee, nee, nee, nee, zeker niet. Nee, nee, nee. nee, nee dan daar staan wij nu inmiddels te goed voor. Ja. Uh, dus als Erwin nog eens een keer terug wil hebben... dan moet hij ons bellen... en dan gaan we er misschien over nadenken... als we yes. de betaling ook omgekeerd Nee, ja. uh, <laughs> <laughs> <laughs> Nee, nou ja, weet je, uiteindelijk... Het, het, het, we, en, het, niks te nadelen van Erwin... want Erwin is echt een topper wat dat betreft. Uh -huh. um, en we, we moeten gewoon kijken hoe het gaat. Ja. Op zich is het natuurlijk wel... Uh, um, uh, ja ook denk ik leuk om, om gewoon heel veel dingen te ervaren. Ja. Dus, dus voor de volgende dit was er album uh, weten we gewoon nog niet hoe we dat gaan aanpakken. We zijn nee. sowieso nummers aan het schrijven daar nu voor. Okay. Um, uh, en, en of dat dan... Ja, weet je... Je bent me weer voor. Je bent me weer voor. Heb ja. jij in mijn drijfboek gekeken of zo? Nee, zeker niet. <laughs> Oké, okay, ja, helemaal goed. Uh, nou ja, ik heb nog wel andere vragen die je nog niet hebt uh, aangekaart. Dan dus, uh, dus kom ik oh, nu even tijd uit de hoek. Ja? Ja. Ja. <laughs> Wie was er eigenlijk verantwoordelijk voor het ontzettend gaaf artwork van het album? Oh, uh, ja. Zal ja, die, uh, ik, die, die niet. Ja. Uh, dat, was, uh, een, uh, dat is een goede vriend van ons, Marijn. Uh, Marijn Gales. Uh, okay. die, sp die speelt nu Bas in The Rising Rebellion. Hij heeft vroeger in Bloyd uh, ook gezeten. De bassist van Bloyd uh -huh. was hij. Uh -huh. uh, en... Uh, uh, die is uh, grafisch heel goed onderlegd. En okay. uh, die uh, heeft beetje al onze artwork uh, voor ons uh, uh, gefabriceerd. Van de hoes, van de plaat uh -huh. tot de cd-hoes, tot onze t-shirts, de backdrop, uh, oh, de banners. Okay. Uh, ja, oh. uh, dus uh, wij hebben hem uitgelegd wat we... Mark en wij hebben hem uitgelegd wat we graag wilden. Mm -hmm. En ja. hij uh, begreep hoe we dat... Uh, Wilde. Dus uh, uh, dat heeft hij voor ons vertaald naar uh, wat je naar deze in je handen ja, ja, zeker. waarvoor dank trouwens nog. Hè. Jullie ja, gaan met het uh, album. Vinden jullie het helemaal super. Daar ben ik heel blij mee. Uh, en, en wat was de gedachte en de betekenis achter de, de hoes? Ja. Nou ja. ja wat, wat, wat, wat Sander eigenlijk heel klein beetje niet vertelt. Nee. Hij vertelt wel veel. Ja, hij vertelt wel veel. Maar dat hebben we niet. Ja. Nou ja, is dat, die, dat we die hoest gewoon van internet hebben geplukt. Oh. <laughs> dus dus, okay. dus al, alles, alles wat Sander zegt is, is waar. Ja. We hebben Marijn allemaal gedaan. Uh, dat klopt. Maar de, het ontwerp bemerkt, van ja. de hoest zelf Aha. hebben we van internet geplukt. Ja, je, uh, we, we, we had, ik had daar zelf een idee bij. En dat ja. wilde ik uitwerken. En dat zou inderdaad Marijn doen. Maar wat ideetjes heen en weer. Erover. En toen zei Erwin van Toonzet, die zei van: Ja, maar je kan uh, tegenwoordig hele gave dingen. Kan je gewoon van het internet halen en dan betaal je ervoor en dan De is het ook echt voor ja, jou. Precies. Ja. Dus waar, waarom zou je dan zo heel moeilijk doen? Ja. En dus oh, dus die, die, diezelfde avond, uh, nog in het Center Parishuisje, waar Sander en ik uh, zaten, uh, ben ik het internet opgegaan en op die website. Ja, en, en ja, mooie hoestjes gezien, waaronder deze. Ja. En toen dacht ik, ja, dit is wel heel erg uh, gaaf. Uh, en het, het, het paste op een of andere manier ook. Het voelde ook gewoon goed in het ja. I am Chaos, Chaos Analyst. Het, het is een rustige hoes, ja. weet je, maar het straalt toch uh, chaos het uit. Het vlammende je. ook van ja, jullie ja, muziek. Ja, kennen, je. En ja. als je ook kijkt naar die ja, demonwezen mm -hmm. wat erop staat... Ja. Hè, hoe, die, hoe, die, hoe die is, uh, ja, het paste gewoon heel erg goed. Ja, zeker. Uh, dus, dus ja, daar hebben we dan uh, oké okay. gekozen. En, en uh, de, de artwork was gewoon vrij verkrijgbaar? Of moest je daar echt nog ja, dat voor betalen? daar moet je wel voor het, betalen. betalen. Oh, oké. Okay. Dus ja, we ja, niet, uh, niet uh, duizenden euro's. Nee, nee. Uh, van de ja. eigenaar, natuurlijk, uh, moet je het overnemen. Zeg maar. Ja, okay. ja. Uh, ja je, je zei het al, Sander, uh, dat jullie weer aan het schrijven waren. Dus wordt er uh, alweer hard gewerkt aan nieuw materiaal? Of leggen jullie eerst nog de focus, uh, of volledige focus op de promotie voor jullie album? Nou, we waren al wel bezig met uh, wat nieuwe nummers uh, die al wel, zeg maar, uh, uh, ook in hoefruimte al wel gespeeld zijn. Maar die zijn mm -hmm. nog een lange na niet uh, Compleet, klaar om nou, live te spelen. Okay. Okay. Um, en, en we gaan in principe gewoon uh, uh, ja, schrijven uh, totdat we uiteindelijk weer genoeg nummers hebben om, uh, om weer een keer de, de studio in te gaan. Yep. Maar goed, eerst deze uh, plaat maar gewoon eens goed promoten, uh, promoten en, ja. en onder de man aan de, aan de man brengen. Ja. En zijn er nummers die uh, niet op het album verschenen zijn, maar die jullie wel live spelen ook? Of uh, nee, nee, nee we spelen we eigenlijk uh, beetje, uh, alles wat we hebben op de platen. Uh, ja. Uh, ja, ja, ja. Kijk, kijk, wij schrijven gewoon geen slechte nummers. Nee. Ik <laughs> nee, ja, heb ja, je af van die band ja, schrijven ja, dan ja, 20 nummers. En ja, dan ja. zeggen ze, Ah ja, ja, vinden we allemaal niet goed. We doen deze tien op de ja. plaat. Ja, ik niet. Klopt. Nee. Ik, nee. ik, ik verspil nee. geen tijd aan slechte nee. nummers. Nee. Nee, nee, zeker niet. Nee. Nee. Nee, alles komt <laughs> gewoon op de plaat en alles ja. wordt live gespeeld, zeg maar. Ja. Ja. ja, en waar we voorheen nog niet genoeg nummers hadden voor de plaat, uh, mm -hmm. speelden we koffers. Uh, uh, onder andere van. Uh, uh, Sodom en van uh, uh, Creator. Creator en, ja, en, uh, uh, Celtic Frost. En Celtic Frost nog een, een nummer. En we hebben Slayer ja. gecoverd. En ah, ja. op een gegeven moment konden we, doordat we de set uh, konden ja. aanvullen... met onze eigen nummers, de koffers de wat meer uitfaseren. Aha. En we hebben nu in principe een set die we live spelen... afhankelijk van hoe lang we live moeten spelen. Ja, precies. Uh, van drie kwartier. Daarin doen we een selectie van onze nummers met een koffertje als toegift. Ja, en als we een hele uur moeten spelen... dan spelen we in principe de hele plaat. Ja. Ja. Dat album is ongeveer een klein uur. Hè? Ja, zoiets. Ja, ja, ja, ja, maar het, een beetje het heeft van wel het, een, ja. een toegift. Van een ja, toegift ja, ja toegift maar, maar met zelf, een beetje pauzes doen. en een beetje dus die je ja, al vaak wel wel al aan Precies, ja. ja. Al aan een uur, inderdaad. Uh, de, de release van het album werd uh, gevierd uh, met een releaseparty natuurlijk. Uh, samen met Headless Hunter en This Quiet op 13 september in uh, eerder genoemde Manifesto in Hoorn. Hoe hebben jullie deze avond ervaren? Nou ja, het was een spannende avond. En jouw op zich. Was er was er een leuk publiek, ja. veel en, mensen, veel op. mensen en ja? Ja. Uh, natuurlijk een boel bekenden, ja. vaders en moeders, veel familie, vrienden, uh, neven, nichten. Neven, ja. Ja. Dus, neven, uh, neven. achter, achter, achter, mevenichten. Uh -huh. En uh, ja, het ging hartstikke goed, okay. Leuk gespeeld en, uh, en was dat de, de eerste avond dat jullie de, de album uh, helemaal speelden of? Uh, ja, het was de, de u... eerste avond dat we hem helemaal speelden volgens ah. mij. Nee. Of, ja, wel, ja ik denk het helemaal, de nummers. Op zich speelden we al, al, al langer, zeg eerder zeg maar. natuurlijk in de voorgaande optreden. Ja, precies, ja. maar nu in één keer alles achter elkaar. Toen is we wel een andere ja. volgorde. Ja oké, okay. maar uh, in principe helemaal al, uh, ja. gespeeld. Okay. Ja. Okay. Ja. En verkocht u ook veel uh, exemplaren en merchandise van het album uh, die avond? Ja, wel. Van mij wel een goede avond gehad. Meestal is het zo dat we de, de, hetgene wat we vangen voor een optreden, dat we proberen om dat geld de, ook te even wat we verkopen aan merch. Zeg maar. ja. En over het algemeen lukt dat... Wel aardig waardoor het ook gewoon nog best wel... Uh, nou ja, uiteindelijk ervoor zorgt... dat we dat album ook wel een beetje aan het terugverdienen zijn. Ja, is langer nog niet uh, de investeringen... Nee, die we gedaan hebben, maar... Nou ja, als, als, als, als, als we dit gewoon een beetje vol blijven houden... dan, uh, uh, ja, dan, dan mogen we denk ik niet... Uh, heel erg ontevreden zijn. Nee. Het mag altijd beter en meer natuurlijk, maar... Uh, ja. Nou ja. Komt we een tankgelicht. Ja, precies. Ja, in ieder geval een mooi begin. Ja, zeker. Okay. Ja. En uh, jullie stonden een week later, op 21 september, er ook nog op Rebellion Fest in de Grote Wijver in Permerent. Ja. Daar deelden jullie het podium met meerdere bands. Hoe was dat? En welke bands speelden jullie mee? Uh, we speelden met onder andere Arising Rebellion. Nee, uh, wij speelden met, uh, met Kees van Oh, sorry. Wij speelden <laughs> met Kees <KS1 East. laughs> en, en andere bands die ook speelden, dat waren onder andere uh, Arising Rebellion. Uh -huh. uh, Bloyd speelde. Uh, ja, hater. Hater, ja. ja. ja. En, nou ja, het, het, het, het waren volgens mij vijf, zes, zes vijf, zes, zeven bands. Zoiets. Ja, vijf. En, ja, vijf. en ja. Um, um, Rising Rebellion, daar zit Marijn dus ook in, die ons uh -huh. de artwork gedaan heeft. Dus ja? uh, dit, dit was een beetje hun, uh, hun feestje. En uh, volgend jaar is er weer een editie. En okay. uh, we vonden het heel tof om, uh, om met hun uh, ook het podium te kunnen delen. Okay. Um, want het zijn goede uh, maten, of uh, goede mensen en. Uh, Toffe metalgasten. Dus uh, ja, dat was, uh, dat was een leuk festival. Oké. Okay. En uh, volgende keer uh, weer daar? Uh, nou ja, ik weet, niet. ik weet niet of... Het festival het, wel. Ja, het festival wel. Maar of <laughs> wij daar dan ook weer spelen... Ik denk niet dat je dat gewoon elk jaar... met een, Ik denk dat je gewoon een andere, gewoon een andere line-up moet... Ik denk dat ze hun zelf waarschijnlijk... Horizon Rebellion waarschijnlijk wel speelt. Maar, ja, okay. Het is hun uh, feestje. Het uh, is maar. hun feestje. Ja. Net zoals dat in Ahoy is het een beetje ons feestje. Ja. Dat, is, uh, dat begint een beetje Chaosfest <laughs> Ja, op ongeveer, <laughs> Uh, dus daar spelen we dan tot nu toe wel. Elke editie. Als uh, Mark gewoon ook uh, blijft uh, aan de Ja. <laughs> dat dat is wel <laughs> Maar die ja. staat ook weer op de planning voor volgend jaar. Oké. Okay. Uh, dus, ja, uh, ja, ja. Ja. Ik ben me weer bijna voort met uh, de antwoord. <laughs> je Ongelooflijk. Ja, dankjewel. <laughs> <laughs> <laughs> uh, voordat we het zo direct... Uh, uh, ja, ik had het maar snel afkomen. Voor jullie, uh, over jullie iets wat uh, ongelukkig afgelopen optreden op Chaos, uh, Chaos Fest, jullie eigen feestjes dus gaan hebben, is het weer even tijd voor wat muziek. We zijn al aanbeland bij de volgende twee tracks op het album Marching of the War and Hell Followed. Is er nog iets wat jullie specifiek over Marching of the War kunnen vertellen? Het is geen oorlogsnummer, uh, vertelde je al. <laughs> maar naar de oorlog toe. Ja, wat kan ik nou vertellen? We zaten in de oeverruimte en het was op een gegeven moment van... Ja, kan je een beetje een metallic-achtige riff schrijven? En toen kwam ik met dat... Weet je, dat wel een beetje een metallic-achtige vibe altijd. Wat? Ja, natuurlijk. hoe het nummer gaat. En dat was eigenlijk voor de andere nummer, maar het paste er helemaal niet in. Dus die riff die blijft er een beetje sudderen en marineren, om het dat te zeggen. Zeg ik altijd. Totdat uiteindelijk dit nummer eruit is gekomen. En, uh, en ja, het is ook wel weer een beetje een mid-tempo nummer. Hè? Mm -hmm. Dus ik dus vind het ook wel belangrijk om zowel live... als het, alsof, het, alsof de plaat moet je een beetje afwisseling hebben. Ja. Uh, dus, dus ja, dat is uh, dit nummer mooi uh, volgens mij. All right. Ja. Nou, dan gaan we hem uh, nu instarten dus. Uh, en daarna uh, hebben we And Hell followed. zijn we weer terug. En dan gaan we het meer hebben over jullie voorgaande optredens. En wat er nog meer gaat komen. Tot Daar werk hoort u alleen hier op ZFM Sandvorm. Behold the pale horse. The man who sat on him was death. And hell followed with him. Nummers 7 en 8 van het album kwamen er zojuist voorbij met eerst Marching of the War. En aansluitend volgde The Hell met And Hell Followed. Het klinkt alsof beide nummers iets met elkaar te maken hebben qua thema. Maar volgens mij klopt dat niet helemaal. Hoor. Nee, zeker niet. Nee, zeker nee. niet. Nee, het laatste nummer, het eerste ja. nummer al toegelicht. Ja, mij. precies. And Hell uh, Followed. Uh. Ja, ja, de Four Horsemen of the Apocalypse hè, is het. Oké. Okay. Toch? Uh, ja, ja, ja. Ja. ja, volgens mij. Dat nou, duidelijk. Ja. ja, dat was duidelijk. duidelijk. The stars Marching Off to War. Of. To war, ja, oh sorry, niet of the war. Nee, ik zei marching off to war. Ja, ik ja, nee. zei, ja, ja dat ja, zei ja, ik. Hij zegt het wel goed hoor, Hij ja. jij zegt het altijd fout. Hey, nee, ik begin het intro. Fout. <hijen> ik begin altijd fout. Oh. <hijen. <hijen> Die mij de schild gaat geven. Nee, dat is een Nee, Dat nee, okay. heb ik knastig. <hijen> we hadden het al even gehad over een aantal van jullie shows die jullie gaven na de release en ter promotie van IM Chaos maar jullie hadden er vorige week natuurlijk op 9 november een eigen feestje onder de noemer Chaos Fest in Tijgerhorn hadden jullie dit festival zelf georganiseerd of uh? ah, dat is Robse kindje ja, dat is mijn, uh, mijn dat is jouw ja, ja, ja, ja, idee ja, ja. oké okay, ja. vertel ja dat is eigenlijk uh, ontstaan door uh, uh, ja, een van de eigenaren mm -hmm. en die uh, ja, dat is ook wel een echte metal fan en die uh, ja. is kiette naar me toe gekomen van joh Kun jij niet eens een keertje wat organiseren? Ja. En uh, het eerste jaar nog een beetje mark op uh, gevraagd. Ja. En, uh, Dat is Natuurlijk ook wel een. Hele... En dit jaar gewoon, ja. uh, gewoon zelf aangepakt en uh, ja eigenlijk best wel een groot succes. Uh, ja. ja. Er veel mensen op afgekomen. Er ja, uh, ja? genoeg mensen op af om het uh, volgens jaar weten. Uh, ah, okay. Te organiseren dus. Ja, hartstikke uh, oh, ja, leuk. Ja. ja. Hoeveel Zeker mensen weten? hebben jullie ongeveer voor gespeeld? Of Hoeveel tickets hebben jullie verkocht? Uh, er waren zeiden uh, ze 80 betalende mensen. Oké. Okay. Daar nog een beetje aanhang hier en daar. Ja. Bekende van de eigenaren. Dus ja, het zal wel 100 man geweest zijn, Ja, 100. Ja, en de zaal was geschikt voor winst. Ja, was niet helemaal uitverkocht. Nee, nee, het was niet helemaal uitverkocht. Er konden wel veel meer mensen in. Er konden wel wat meer mensen bij. Maar dat kan altijd wel, denk ik. Ja, top. En wie trad er allemaal op die avond? dag trouwens, of was het echt s'avonds? Het was s'avonds. Er waren drie beentjes. Bloyd, die trapte af. Toen wij. En uh, daarna uh, Degenerate. Degenerate, ja. oké. Okay. Dus uh, mooie, mooie line-up. Ja, zeker. Ja. En, ja. Uh, leuke, leuke bandjes inderdaad. Ja, absoluut. oké okay. ja, Mijn droom is ook nog ooit een keer om een festivaletje te organiseren. Maar uh, okay. in Frankfurt, uh, wordt dat lastig. Jammer genoeg dus, uh... oh, nou ja daar is Formule 1 weekend uh, al ja al... bijvoorbeeld ja <laughs> dat zou wel vet zijn we ja. we of ja. we kunnen in de paddock uh... ja. Ja, ja. Ja. dat is wel ja. goed hebben die ouders aan de kant dus, uh... ja, ja. Ja, ja nou opzouten. Uh, ja, hier komt er wat echt inkomen echt al die Nederlandse museumrechten ja. heb je hier allemaal een zaal in uh, Zandvoort ja we hebben een theater de Krocht heet dat die heb ik al geprobeerd maar die is nu uh, momenteel wordt wat oh. verbouwd dus, uh, die zijn als het goed is volgend jaar ergens weer open dan hoop ik het uh, wel te kunnen organiseren of iets ja. te kunnen organiseren dat lijkt me gewoon super vet onder mijn uh, shownaam dan zeg maar play it loud present en dan hoop ik een aantal beentjes uh, te kunnen regelen die dan willen optreden dus dat lijkt me super vet om een keer te doen. Als je ons altijd even... even dan, uh, <laughs> dan ja, even. zeker, nou, dat zou helemaal tof zijn. Ja. Dus, uh, ik ga er zeker nog mee uh, actief zijn. Zeker. Uh -huh. uh, maar goed, uh, terug even naar het festival. Nou, ja, het liep natuurlijk een beetje anders dan verwacht. Uh, wil je me vertellen wat er uh, verder uh, gebeurd is, uh, Mark? Ja. Oh, oh, dat ja. Het onderwerp. ja, je had het al gehad. Hè, maar... Ja. Ja. Maar het grappige was, ik wilde er wel iets over vertellen... want ja. we waren aan het spelen en het ja. ging eigenlijk best wel lekker. En, ja. um, uh, we zaten eigenlijk gewoon best wel lekker in de set. Ja. En op een gegeven moment uh, tijdens het uh, ene laatste nummer... Uh, we zouden nog één uh, nummer als toegicht uh, doen, Extreme Aggression. Mm -hmm. En in het laatste nummer uh, stopte Mark uh, eigenlijk met zingen. En ik, ik, ik keek naar hem en mm -hmm. hij deed ook de solo niet van het nummer... Dus ik denk, nou, er is iets met zijn gitaar. Zijn gitaar is de uh, ja, snaar gebroken. Ja, uh, nee, Oké, okay, prima. Dat is mij ook wel overkomen. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat een solo wat lastiger gaat. Ja. Dus uh, uh, we, we zijn klaar met het nummer. En, mm -hmm. en hij doet zijn gitaar af. En ik denk, oh, hij gaat een nieuwe pakken. En hij zegt wegens zijn redenen, uh, moeten we helaas nu even het optreden stopleggen. Uh, dus uh, super bedankt dat jullie zijn komen kijken. En uh, mm -hmm. nou, tot de volgende. Dus Mark loopt het podium af en uh, zeg maar vrienden van ons die zeg maar, aan de zijkant van het podium stonden, mm -hmm. die kwamen naar mij toe en die zeiden, oh Sander, hield je het niet meer vol? En <lacht> ik zei, en hoezo hield ik het niet meer vol? Ja, nee, want je had, tijdens het laatste nummer had je het dan een beetje moeilijk. Ja, ik moest zeg, me een van, beetje... Van logische gedachten. Ja, ja, nee, ja. Nee, helemaal van logische gedachten. Dus, dus ik zeg tegen de gast: ik zeg, wat zitten jullie na nou het zeggen hier al? En, tja, dit en dat, dus. ik zeg, nee, nee, nee, Mark die uh, uh, gaat zo wat tegen de vlakte. Dus, uh, dus ik moest dat even corrigeren. Ja. Het kwam dus niet uh, vanuit mij. Ik nee. had geen medische problemen. Nee. Uh, ik had eigenlijk de set nog wel drie keer kunnen doen. Ja. Uh, makkelijk. Met twee vingers in mijn neus. Uh, en uh, Mark daarentegen. Uh, ja. Ja, die, die dacht daar heel anders over. Ja. Die dacht gewoon van ik, uh, ik ga er niet, niet mee verder. Nee, ja. ik kan niet verder inderdaad. En uh, ja, toen uh, afgevoerd uh, naar de... Naar het ziekenhuis. Ja, ja het, het werd uiteindelijk niet heel veel beter. Nadat nee. hij ook even gewoon rust genomen had. Op een gegeven moment, je bent altijd... Als je een optreden gehad hebt, zit je vol met adrenaline. Ja, dat, dus dan heb dat je, je sowieso wel ja. vaak een, een beetje... Uh, dat er een rust door je lichaam heen gaat. Ja. En ik, uh, Mark zegt op een gegeven moment... Terwijl hij op een, een koude uh, uh, tafel lag... En hij had een koude handdoek over zijn hoofd. En hij had een beetje water gedronken. En op een gegeven moment, ik vraag aan hem... Ik zeg, gaat het? Hij zegt, nou moet je voelen man. Dus ik leg mijn hand op zijn borst. Een machinegeweer. Gewoon dat oorlogsthema weer. Ja. Dat is wordt gewoon echt een machine. <laughs> ik, machine gegeven gegeven de malle. Ja. ik denk, deze guy die is echt gewoon, die gaat veel te ver in, deze, ja. in je dat je hele oorlogsthema. Ja, moet ja. iets ja, mee ja, kappen. Misschien uh, kunt Mark. Ja, <laughs> Misschien dus, uh, <laughs> <can> kunt Mark. Ja. <laughs> maar goed, uh, uh, ja, dus dat, uh, dat was uiteindelijk een beetje een rare. Want uh, uiteindelijk ja. stond ik, dus s avonds zeg maar in een, uh, in een kamer op de hartbewaking met Mark, die in een bed ligt, die een beetje zo, uh, uh, uh, nou ja. Wat je uh, aan, het, uh, aan het eilen is. En, uh, <laughs> en, uh, en ik, uh, ik, ik was daar en uh, uh, het is eigenlijk best wel onwerkelijk dat je uh, zeg maar nou ja, een half uur daarvoor nog gewoon op een podium hebt gegaan. Ja, ja, uh, ja. En, en gewoon, de uh, ja, je, je, gewoon je muziek gemaakt hebt. Dus ik stond daar ook in die kamer. Ook gewoon nog een beetje met de Adeline van het optreden. Stond ik daar gewoon te kijken naar hoe Mark daar een beetje in een bed lag. met een apparaat eraan wat heel uh, het piep piepte. Ja. En, en, en 240 uh, uh, hartslag. Uh, uh, hartslag. En dat je echt denkt: van Oh, dit is eigenlijk wel een beetje, uh, dit is wel een beetje scary shit allemaal. Ja, maar goed, uh, gelukkig uh, ging het daarna redelijk snel goed. En uh, hebben ze hard ja. reset. En toen was het uiteindelijk gestabiliseerd. En toen uh, was ja. het allemaal wel oké. Okay. Ja. Maar ja, het was wel een beetje een ding. Heftig allemaal. Ja, ja. Nou, was het een dingetje. Gewoon even uit en aanzetten. Ja, even uit en aan. Je ja, ja, <laughs> ja, ja, had een beetje een blauw scherm en ja. vervolgens je, even heb je, hem, heb je hem al opnieuw opgestart? Ja. ja. Is dat is het <lacht> eerste wat ik altijd roep. <lacht> ja, <lacht> ja. Reset ja, werkt altijd. Precies. Het publiek, ja, die zullen ook wel geschrokken zijn natuurlijk. Die hebben ook wel goed gereageerd. Nee, die speelde G-Generate. En die hebben gewoon ook nog een hele vette set gedaan. Oh, oké. Alleen dat heb ik, heb ik dat niet meegekregen, want ik ben er uiteindelijk achter mark aangereden naar het ziekenhuis. Ja. Maar uh, nee, ik denk dat ze er eigenlijk niet zo heel veel van, van, van meegekregen nee, hebben. Dat ja. is ook ja. gewoon wel prima, want ja. weet je, uh, het, het was gewoon een vervelende uh, omstandigheid. Nu Zeker. wordt het allemaal gewoon goed in de gaten gehouden. En hopen we dat ja. dat niet nog een keer kan gebeuren. Nee. Uh, maar voorlopig wel even rustig aan doen. Ja, we moeten ja. het daardoor ja. wel even wat rustiger. Ja, doen. Ja. Gelukkig was hij wel weer op tijd uit het ziekenhuis om hier gewoon nog wel aanwezig te heel zijn. Heel blij, heel blij. Dus, uh, mee. dus ja. dat is wel tof. Supertop. Er yes. zijn ook voorlopig even geen optredens, denk ik, uh, voor jou? Dit jaar nee, sowieso die, niet meer? die, die stonden ja. gelukkig tussen aanstekers oh. ook niet gepland. Nee, okay, uh, dat speelt alweer. Eerst, eerst de volgende optreden is 31 januari okay. in de Little Devil. Ja, uh, in Tilburg. Tilburg. Oh, in Tilburg. Oh, ja. Okay, nice. Dus, uh, dus we, we hebben even tijd om uh, te recapituleren. Nou, inderdaad. Ja, <laughs> ja. en even gewoon uh, uiteindelijk ook. Uh, uh, hopelijk is er dan wel wat meer bekend over wat er uiteindelijk aan de hand is. En uh, ja. kunnen ja, we dan uh, nou, vo voorkomen verder, dat dat de 31e weer gebeurt. Dat het weer gebeurt, inderdaad. Ja. En, ja. en naast de, de ja, Little Devil, staan er verder nog optredens in de planning voor volgend jaar? Uh, nee, volgens mij nee. niet. Nou ja, we waren eigenlijk voordat we uh, het optreden in horen hadden. <laughs> heeft erop zeg maar, wel weer heel veel uh, podia en, en kroegjes en, en dergelijke aangeschreven. Uh -huh. um, want okay. we, we moeten het wel allemaal zelf ja. Uh, uh, uh, regelen. Ja, precies. Dus uh, uh, we waren wel eigenlijk net weer een hele hoop podia aan het aanschrijven. Mm -hmm. um, dus uh, uh, ja, we hopen uiteindelijk wel weer dat er dat een en ander uit voort gaat komen. Ja, ja. Dat hoop maar we dat hebben dat geen boeker, dus dat, dat nee. moeten we dus wel. Dan moeten jullie allemaal zelf, uh, Als er een ja. boeker is die dat... Uh, ja, als je toevallig dingen. luistert, uh, nee. boek deze band ja. in. Super ja. vette avond kunnen ze garanderen. Ja, Zeker. Ja. Zekers. En, uh, nou, top. Ik hoop uh, dat het allemaal gaat lukken voor jullie. En, en wat hopen jullie dat het nieuwe jaar uh, voor jullie gaat brengen? En, en wat kunnen de mensen van jullie verwachten? Oeh, ja, ja, wat gaat het brengen? Nou ja, ik ja, hoop, hoop vooral dat we ons, oh. ons album verder kunnen oh, ja. promoten. Sorry, en, bestaande, uh, bestaande album. <laughs> ja. Bestaande album, rustig. Ja, ja, ja. Rustig. Rustig. rustig, rustig. Ja, rustig. ja het, ja, en, het is wel een festival. Dus we natuurlijk wel door met schrijven en het ja. album. Maar uh, ja, het album is eigenlijk nu net uit, dus ja. volgend jaar ga je dat gewoon promoten verkopen. Ja. En uh, ja. He, dus, dus ik hoop dat we dan ergens in uh, volgend jaar 25, dat we misschien in 26 of zo en dan weer een, nieuw, weer een uh, klein kleine uh, kunnen doen om de studio ja. in te gaan. Of misschien ja. een kleine start en dan mm -hmm. ergens in 27 of zo uh, het nieuwe album uitbrengen. Oké. Okay. Dus, dan uh, dan dus dat zijn drie jaar wachten erop. Ja. ja, dat is wel een beetje een normale cyclus denk ik. Ja. En, uh, Meestal wel, ja. ja. ja. Ah ja, nou ja, het zou heel cool zijn als we alle platen verkopen en we kunnen bijvoorbeeld een reprint doen. Ja. Of een repress, hoe dat heet. Dus hmm. dat we gewoon weer een nieuwe bed kunnen. Dat zou echt ultiem uh, awesome zijn. Ja. We hebben er nu twee... twee verkocht. <mam> <tolk Vulva> en één gegeven. Ja, ja. ja oh, dat heb ik heb er net één ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, Die mag je niet optellen. <tolk Vulva> nee, die mag je niet, niet optellen. Ja, ja, ja, ja, ja. nou, ik denk dat het wel meepakt, <tolk Vulva> ja. hoor. Ja, ik weet, ik, ik weet het niet te goed. 200 van... LP's laten drukken in ieder geval. Ja. En 300 CD's. Oké. Okay en uh, ik denk dat er misschien 30 LP's naar nou verkocht of zo. Ja, en we hebben er ook een hele hoop opgestuurd uh, naar, naar verschillende distributie uh, naar winkels en naar mm -hmm. distributeurs. Dus uh, ja. ik zag hem al in een uh, horn in de bakken liggen, ja, ja. een fototje voorbij komen. Inderdaad. Ja, klopt. Ja, de, uh, ja, dat we, de distributie vindt plaats via Sonic Rendezvous. en uh -huh. dat is in principe wel een uh, oké okay distributeur die uh -huh. het ook gewoon in het buitenland doet. Oké. Okay. Dus ik heb begrepen dat die uh, in, uh, in Duitsland wel redelijk aftrekken. Oké, Duitsland leeft ook ja. natuurlijk wat meer, hè, de metal. Dus. Ja. En ook trash metal natuurlijk. Helemaal als jullie ja. Duits ja. Uh, ja. Ja. metal maken, ja, dan is ja. het, ligt dat wel uh, in Trash metal, wie ja. schaffen das? Ja, precies. Daar zijn ze wel gek op inderdaad. <laughs> nou, ik hoop in ieder geval dat het allemaal gaat lukken wat betreft het nieuwe jaar. En uh, kunnen we jullie maar zo vaak mogelijk live meemaken... En uh, sowieso uitkijken naar uh, nieuwe materiaal uh, over een aantal jaartjes. Uh, voor nu kunnen we nog uh, genieten van de laatste twee nummers van het album. Eerst ga ik zo American Gods draaien en kom ik terug voor het slotwoord. Uh, waar gaat American Gods over? Uh, religie? Iets? Oorlog. Oorlog ook. Oorlog. <hijst> <hijst> Nee nee, nee, nee. Nee, nee, nee, het gaat helemaal niet over de religie. Nee, het gaat gewoon over de. Oh ja, de Amerikaanse. De, een beetje de Amerikaanse arrogantie. Ja. Uh, en, uh, overal waar je, waar je kijkt zie je wel een Amerikaanse vlag bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar als ik met een Nederlands vlaggetje op ga lopen, dan ben ik nationalistisch en dan kan het ja. allemaal niet. Nee. Maar vervolgens loopt iedereen met de uh, Amerikaanse, Amerikaanse vlag, vlag rond. En ja, uh, ja ze, ze vinden zich natuurlijk ook wel, uh, wel heel wat. En uh, kijk, uh, nou ja. Ik, denk... nou, ik zou mezelf ook heel wat vinden als ik heel veel atoombommen heb, uh, <laughs> heb licht overal wereld. Ja, precies. Ja. Ja. Dat je over me mee bemoeit ja. en zo. Ja, goed. ja. Echt zo. Ja. Oké, okay. nou, dankjewel voor deze toelichting weer. En dan uh, gaan wij uh, deze lekker draaien zo direct. En dan zijn we zo weer terug met het slotwoord en het laatste nummer van dit album. Maar eerst natuurlijk uh, American Gods. En jullie hoorden American Ghost dus van de thrash metal band Chaos Unleashed... afkomstig van hun op 23 augustus gereleasde debuutalbum I Am Chaos. En ik zit hier vanavond dus nog met de drie bandleden Rob, Sander en Mark. En de afgelopen twee uur heb ik met ze gepraat over het ontstaan van de band... hun album, inspiratie, invloeden, shows en het hele album... bijna in zijn volledigheid gedraaid. En er ontbreekt nog één nummer en dat is de afsluiter... de Wolfpack van het album die ik... ...zo tot slot gaat draaien. Ja, tijd is uh, voorbij gevlogen. Hoe hebben jullie het uh, gehad vanavond? Ja, leuk. Ja, naar jullie zin. Ja, absoluut. Top. Ik had, ik, uh, ik had verwacht dat het uh, ja, veel, veel gevoelsmatig veel langer zou duren. Maar het ja, is zo voorbij gevlogen. Het is echt voorbij gevlogen ja. inderdaad. Ja, dat heb ik ook altijd hoor. Nou, blij om te horen. Ik uh, vond het ook ontzettend tof om jullie als gast te hebben. Ik heb ook weer lekker veel gelachen. En uh, genoten van uh, jullie uh, vette muziek en de gesprekken... Uh, onwijs bedankt voor jullie komst vanavond. Ik uh, wens jullie uiteraard ook een hele goede terugreis toe naar uh, Hoorn, Alkmaar en uh, wat was het weer? Uh, Tuit, uh, Tuitje Tuitje ook. In hoorn, ja. ja, ja, ja wij... Metropool. Ja, precies. <laughs> <laughs> maar ook nog uh, heel veel succes en vooral veel plezier met de band natuurlijk. Ik uh, blijf jullie volgen en uh, alles wat jullie uh, ja, in de toekomst gaan uitbrengen zal gedraaid worden bij Play It Loud, uiteraard. Awesome. Ik uh, blijf Top. jullie volgen. Top. En ik wil uiteraard ook een t-shirt van jullie hebben. Ah, ik ja. vind ja. ja, dus, uh, het zo vet. Ik had ervoor moeten weten. Ja, ja, uh, goed, ja Ik ja. zat er wel aan te denken, maar ik wist die maat natuurlijk ook niet. Nee, ja, dus ik ga wel een doos meenemen. Ja, nee, dat <laughs> schiet ook niet op. Nee, ja, maar dat, ik zal er anders bestel ik hem wel gewoon bij jullie. Of, ja, uh, oh, dat kan of bij de eerstvolgende show, ja. als ik een keertje naar jullie kon kijken, dan uh, koop ik hem zeker. Dat Dat Ja, want, uh, ja. Tot, super vet. Uh, nou, jij, uh, Mark, uiteraard ook in het bijzonder ontzettend bedankt dat je toch aanwezig kon zijn van vanavond uh, naar wat er uh, met je gebeurd is. Ik, uh, ik wens je verder een uh, voorspoedig herstel toe. En uh, doe rustig aan ja. de komende tijd. Maar vooral denk goed om jezelf. En nogmaals ontzettend bedankt natuurlijk voor de cd. Ik ben uh, heel blij mee. Gaan we de komende tijd lekker veel draaien. Ja, uh, ik wil de luisteraars thuis natuurlijk ook weer ontzettend bedanken... voor het luisteren vanavond. Uh, ik hoop dat jullie net zo genoten hebben als wij vanavond. Heb jij ook een metal band en wil jij ook graag langskomen voor een interview? Laat het me weten via de Facebookpagina Loud Dat is geschreven at ZFM Zandvoort. En dan plannen we gauw een afspraak in hiervoor. Uh, volgende week mag mijn radiocollega Ben van Rode weer aantreden... met zijn Death and Black Metal programma. Play It Loud Underground natuurlijk. En zal hij dit samen presenteren met black metal fan Sander Pietersen... ook uit Zandvoort afkomstig. Draag jij Death en Black Metal ook een warm hart toe... dan mag je dit natuurlijk niet missen. Uh, van nu ga ik er uh, samen met de heren van Keelson licht uit... met de laatste track de Wolfpack... Van natuurlijk het debuutalbum RM Chaos. Die ik al zo vaak heb uh, herhaald. Maar ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Voor de mensen thuis. Uh, uh, kopen. I'm Chaos. I'm Chaos. Ja. ja. <laughs> nog, uh, <laughs> en natuurlijk uh, mijn laatste woorden. Ik denk dat ik hierna nog wel even terugkom. Want, of iets anders gedraaien, draaien. Want ik heb nog tijd over. Joh. Ja, het is uh, wow. altijd lastig in plannen natuurlijk. Ja. Dus, uh, maar eerst. Uh, horns Up. Stay en Stay Metal. Tot volgende week. En jullie gaan uh, luisteren naar de Wolfpack. Bedankt. De uh, wolfpack En dan hadden we nog uh, niet gevraagd over waar dit nummer over ging. Sander. Uh, of. Of. <grijgene> of Mark. Oorlog. Ja, oorlog. Uh, wolven ja. die uh, naar de oorlog gaan. En uh, die uh, uh, komen terug. En die zijn allemaal getraumatiseerd. En die gaan hun uh, vrouwen en kinderen slaan. Uh, daar, daar komt het eigenlijk op mee. Ja, okay. ja, ja, ja of, of de echte. <grijgene> ja, ja, de, ja, echt de, de echte ook? ook. Ja, ja, ja. ja. Daar heb je een beetje in mijn hoofd. heb een 18e eeuwse setting bij. Een beetje Jack the Ripper-achtige... En dat iemand, iemand door het bos uh, op, op, opgejaagd wordt door een uh, pack uh, wolven. een ja, roede noem dat. Een, Roedel uh, Roedel ja, okay. die allemaal net uit de oorlog komen en PTSS hebben. Geweldig. Oké, en dan uh, <paycheck> <vinden> tot <laughs> <harmelig>. uh, ja. okay, dus, dus slot een vraag nog: uh, waar, kunnen jullie, uh, of waar kunnen we jullie vinden op de socials? Uh, nou ja, www.chaosunleased.nl Daar kun je de album... En, uh, dat, okay. Daar kun je uh, zeg maar, onze album, onze merch uh, en ook onze socials benaderen. Volgens mij is het meestal Chaos Unleased Band. Mm -hmm. dus Instagram en uh, Facebook en YouTube. En, uh, we staan ook op Spotify en op uh, Apple uh, Music. Ja, Apple Music, Deezer, Tidal, eigenlijk alle streamingdiensten... Ja. Okay, ja. Kijk. Ja. Goed. dus uh, overal waar je ons zou moeten kunnen vinden, daar zijn we als het goed is uh, uh, van de partij. All right, ja. helemaal goed. Nou, dan hebben we nog even tijd over, hebben we hebben nog wat toe te voegen. Uh, wat vond jij het leukste uh, van dit programma? En het nummer, bedoel je dan? Nou ja, of gewoon het uh, gespreksonderwijs. Nou ja, of, uh, ja. Het gewoon gezellig uh, gasten zijn jullie. gewoon gelachen <laughs> met jullie. En lekkere <laughs> muziek. Dus uh, lekker praten. Ja. Wat ik allemaal leuk vond natuurlijk, was dat jij mijn vragen eigenlijk al beantwoordde voordat ja. ik ze stelde. Ja, dat, ja, uh, ja. We voelen elkaar schijnbaar goed aan. Ja, ja. ja <laughs> vond ja, wel precies. heel erg grappig. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Get a room. Ja. Ja, ja. ja, ja. ja. ja. ja ik heb hem wel geboekt. daar. <laughs> Nee, het was super gezellig. met jullie vanavond. Ja, Hartstikke leuk. bedankt nogmaals voor jullie komst. En uh, nogmaals wel thuis uh, voor strakjes. Mag ik nog de groetjes doen? Ja, natuurlijk doe de ik je nog, ik je groetjes. Je hebt nog vijf Ik ga groetjes aan Mark doen. Ja? Uh, Mark, oh. de groetjes. Rob, groetjes Jij ook, ook de groetjes, goed. Rob. Uh, jij ook de groetjes. Ja, ik doe ook de groetjes. Bedankt, uh, voor het uh, radioprogramma. Ja, graag gedaan. Ik wil even de groetjes doen aan mijn moeder en Natalia die thuis uh, zitten. En die zit ook mee te kijken op de webcam. Dus uh, de groetjes <laughs> daar. En, uh, Iedereen, en uh, uh, aan mijn kindjes en aan uh, uh, mijn vader. Ja. En uh, aan ook aan Sinterklaas, want die is, uh, is aangekomen ja. in, uh, in het land. Ja. Dus, uh, Ik hoop wel, dat hij ook maar naar uh, jullie mag uh, luisteren en veel uh, luisteren. cd'tjes ja. van jullie uh, in de schoen mag droppen. Ja. Ja. Ja. Ja. Zitten ze zit, zit er aan mee te kijken op deze webcam... of ja. zit op een eigen webcam, op de OnlyFans? Nee, niet op de OnlyFans. Nee, Daar gingen we het even alleen uh, bij aan uh, afsluiten, heren. Het ja. is uh, weer bijna <laughs> ja. tijd. Uh, nogmaals, bedankt voor de komst. En uh, wel tijd voor straks. Bedankt ja. voor het luisteren, iedereen. Horns op en stay metal. <middels> Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.